1 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond opnieuw iemand aangehouden voor een autobrand in Utrecht in de dagen voor Oud en Nieuw. In totaal zitten nu drie verdachten vast voor betrokkenheid bij autobranden in de stad. Ze zijn 17, 18 en 19 jaar en komen en uit Utrecht. En met deze klanken komen wij weer binnen in Candlelight. De laatste jaarwisseling is de laatste jaren echt een groot De laatste zagen de 24 auto's uit. Bij een achtervolging op de A4 bij Bergen op Zoom heeft een automobilist meerdere politieauto's geramd. De snelweg is in zuidelijke richting afgesloten. De politie wilde de bestuurder staande houden omdat hij zich in de buurt van Rotterdam als sociaal zou hebben gedragen. Bij de Belgische grens probeerden agenten om de auto van de weg af te drukken. Daarbij reed de bestuurder in op drie politiewagens die daardoor beschadigd raakten. De achtervolgde auto belandde bij de aanrijding in de sloot. De bestuurder is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Turkse politie heeft acht mensen opgepakt in verband met de aanslag in een nachtclub in Istanbul, dat meldde Turkse media. Tijdens de nieuwjaarsnacht schoot iemand in de club in het rond, zeker 39 mensen werden gedood. De aanslag is vanochtend opgeëist door terreurgroep IS. De politie in Den Haag wil dat mensen die beledigingen hebben geuit toen een agent zwaar gewond raakte bij een verkeersongeluk worden vervolgd. De agent ligt op de intensive care, zijn toestand is zorgwekkend.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 Het weer, van tijd tot tijd zon en vanaf zee trekt een enkele bui het land in. Het wordt 3 tot 7 graden. Morgen en woensdag wisselvallig met vooral langs de noordkust veel wind. Woensdag mogelijk stormachtig, dan wordt het 4 tot 8 graden. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM LUNCHT. Ja, luister. welkom terug bij ZFM LUNCHT. We gaan uh, eerst natuurlijk uh, genieten van een stukje cabaret. Dat doen we met Herman Berkien, hij komt uit Utrecht. En uh, hij is even in de huid gekropen van Jan van Veen.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 Jij in de Wei jij in mei en juni, blij dat ik vrij in de klei met een sprij,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 En hij noemde zijn inzending met de broek. Naar beneden draaide <tieden> ik me om voor de spiegel en herkende opeens het gezicht van Hans Wiegel. <tied>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 luisteraars. En uh, wij wensen u allen, en ik denk dat ik mag spreken namens al mijn collega's hier bij ZFM Zandvoort, een fantastisch 2017. <tijdacht> het geldt natuurlijk ook speciaal voor onze gasten die in het buitenland meeluisteren. In het verre Amerika. Susie Davis, Joke Westerberg. We are, all oh, oh, oh, oh. We, Allemaal via het internet natuurlijk, hè, want u kunt ook naar Ziel Zanders luisteren via internet. ww. Ziel streepje streepje uh, live met een Victor, me. en Dat maakt ons één grote familie. We are the family. Just be family, Ja. Uh, ik heb nog een uh, speciale gast meegenomen, luisteraars. Hij is al een uur lang hier in de studio. Mijn eigen zoon Leroy. Leroy. Ja, uh, ja jij bent, uh, dat weten de luisteraars langzamerhand wel. In ieder geval, de luisteraars die vast naar ja. ons luisteren, die weten dat jij fan bent van Nederlandstalige muziek, toch? Ja. Wie zullen we nou eens even gaan draaien? Moet jij eens even uh, ons vertellen wie jij wil horen nu? Ja, dat wordt nu diep nagedacht. Ja, ik heb wel. Nou, vertel. Ik heb een Frans Bauer aangenodigd. Ik ken Uit Parijs. Uit Parijs. Uit Parijs, oké. Hé, maar Frans Bauer, wat wil je dan horen van Frans Bauer? Verliefd, hè? Verliefd? Ja. Oh, nou, dan gaan we er rijden.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 Het Ik ben zo blij dat ik je vond. Ik zie weer kleuren, vogels vliegen in het rond. Dit is geluk, al is het nog maar klein. Ik wil altijd bij je zijn. Zolang het mag ontwaken met jouw lach. Als ik je zie, dan ben ik een deg. Verliefd. Nee, dit mag nooit overgaan. Je ziet, dan ben ik een beetje verliefd. Ja, een hey Frans, beste mensen, hè? Ja, dat ja, zou je niet horen, horen, denk je? Zou Frans ook luisteren naar Zeef Antwoord? Ik, ik ben het nooit ontmoet, hè? Ja, ik heb hem even opbellen natuurlijk. Ja? Heb jij zijn telefoonnummer? Nee, nee, ik ook niet. Hé, hey, luister Leroy, ja. uh, je had het net over Kenny B. Ja. Uh, uh, zullen we naar Parijs gaan? Ja, oké. Okay, ook een beste wel eens Kenny B. Ja. Ja. Ja, ja, zo is dat. <lacht> Paris, gewoon m'n business. Ik zie de meest mooie Frances. Op de boel hoger raken ik. Weet niet wat ik zeg, moeder. Ik bonjour, mon amour. Moi, Marcel, tu es très belle. N, N, N, Je suis Néerlandais. Oh, je parle un petit peu français. N, N, Ik ben Ja. ja wat betekent je témme weet je dat hm? wat betekent je dat is frans natuurlijk maar wat betekent dat in het nederlands weet je, weet je dat nee ik kom aan parijs denk ik ja nee nee je témme betekent ik hou van jou oké okay. ja nou, nou dan kan je als je naar parijs gaat dan kan je gewoon nee. elk, kan je gewoon elke dame die je tegenkomt zeggen gewoon ja? je témme <laughs> Uh, nee, nou, praat Nederlands met me. kunnen ze ja, niet. Ja. Maar die Fransaises kunnen dat En dan ze ook te wachten. hè? Hé. En dan gaan allemaal te wachten. Ja. Nee, eh, Leroy. Theo Matin, mis ik. Misschien op Rockhorst. Zonder Beven. Eh, René Kast. René Kast? Oh ja, die heb ook zo'n liedje gemaakt. He? Ja, met uh, Van de Procia. Van oh, het, ja, van het uh, ja, dat liedje over dit, dat je... Uh, beter dik in de kist dan uh, een feestje gemist of zo, toch? Nee. Hé, <laughs> hey, maar we gaan eerst de zon in ons hart laten. Dat doen we met de Cané Schuurmans? Ik weer heel goed, echt. Een lach, een groet, een blij gezicht.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 de gast hier in de studio, ja. zo'n Leroy. En wat heb jij gegeten met de kerstman? Ja, je, gourmet hebben we gegeten. Ja, je, hebt wel, uh, je hebt wel... En nou, de eindel ook geweest. Ja, nee, jongen, we hebben zoveel zo gegeten. Ja. Maar ja, jij hebt één motto, en dat zing je samen met uh, Stef Ekkel, eh, met Eckel, René ja. Kast, dat ja. jij gaat er gewoon vanuit, liever te dik in je kist, ja. dan een lekkere kerstmaaltijd Een beetje van René Kast. Ja. Dat is ook een nieuw hè? Ja, ook, ook een nieuwjaarsborrel. Ja, ja, nou ja, liever te dik in je kist dan uh, uh, een nieuwjaarsborrel gemist. Toch? Ja. ja, zo is het maar net. We gaan er naar nou luisteren.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 Ja, ja, ja, en weet ja. u wat mijn trainer zei? Nee. Liever teken ah, ah, ah, ah, ah, in de oh. kielst.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 Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ja, Charlotte Duijf. Nou, Niels. Nou ja, het is wel, het is wel Niels. We, we hebben, we hebben, het eerste uur hebben we het er ook al over gehad. Over de nieuwjaarsduik. En het was allemaal bij Beach Club 5. En het was weer behoorlijk wat deelnemers die daar kwamen opdagen. Luisteraars. Zonder de klanken van Martin Garnix. Ehm... Um... Uit de speakers, die daar waren opgesteld. Was het tijd voor de warming up? Dat is erg belangrijk. Voordat je zo'n koude duik neemt, dat je behoorlijk opgewarmd bent. Want beter voor je lichaam, zeg maar. Voordat je dus die duik neemt in het nogal kille water van de Noordzee. Nou, die voorbereiding is dus erg belangrijk. Ik zei het al, ook volgens Milo Gertsen, want die organiseert het allemaal. En uh, die zegt uh, dat hij het nou al zoveel jaren doet... dat hij dus langzamerhand wel zoveel ervaring heeft opgebouwd... om echt met klem te kunnen zeggen van... Uh, ja, het is erg belangrijk dat je dat je, uh, je goed voorbereidt... voordat je de, de zee induikt. Uh, nou, de vraag aan uh, meneer Gerrits of er ook een omkleedruimte aanwezig was... heeft hij beantwoord van ja, er is maar één on kleed ruimte op het strand en dat is het strand zelf. Hij was overigens erg tevreden over de opkomst hoor bij de nieuwjaarsduik van 2017. Hij heeft namelijk geregeld dat sommige mensen eh, eh, toch tegen elkaar zeiden van nou, het valt me allemaal mee. Ik kom toch opdagen ondanks de regen. Ik citeer allemaal een artikel wat Jaap Koper heeft geschreven luisteraars in eh, www.zandvoort.niels.nl Hoewel de organisatie de warming-up redelijk strak leidt... zijn er weer deelnemers die veel te vroeg de plons in de Noordzee maken. Ja, dat hou je toch, zegt Gerritsen. Bij het aftellen naar nul, dan zegt een flink deel van de meute... die zet zich als een kudde bizons in beweging... om vervolgens enkele cameramensen en journalisten onder de voeten te lopen... en dan ja, gewoon te plonsen de koude Noordzee in. scouting, Paul Legeert het hoofddorp, die waren er ook voor een aantal leden is het traditie om, de, om die duik te nemen in het speciale Zandvoortse zeewater. Lekker zout natuurlijk in het zeewater hier. Komt het gewoon door natuurlijk. Een hoop haringen hier. Wat is te doen, zegt, uh, zegt een van hen. Toch zeggen de leden van de scouting dat de warming-up ook voor hen erg belangrijk is om te blijven doen. Na nou, de afloop zaten de mensen helemaal goed, want er was echt een soep. Dat was radio in de afloop. Kon iedereen een bakje ektessoep nuttiger maken. Er was ook de mogelijkheid om eventjes aan te schuiven bij Paul... Uh uh, Rabbering van NPO uh, Radio 2. Nou, dat is helemaal top. Natuurlijk was je nog op de radio ook naar die plons. Rabbering, die heeft zelf ook een duik genomen. En zoals je zegt, uh, in de uitzending... dan uh, merk je na nou zo'n duik niet zoveel. Vanwege al adrenaline in je lichaam. Maar als je weer eventjes een tijdje met andere dingen bezig bent... ja, dan voel je toch duidelijk, luisteraars... dat zo'n duik in het koude zeewater Je lijf de nodige sporen uh, geeft. Eh, de nodige sporen in je lijf achterblijven. Ja, zo is het maar net. Alles opgeschreven, genotuleerd door Jaap Koper. Van www.zandvoort.niels.nl Daar kunt u het allemaal nog eens teruglezen trouwens. Ga ik nog even naar het nieuws uit Zandvoort. We hebben een nieuw college, luisteraars. Een nieuwe coalitie is gesmeed van de gemeente Zandvoort. De partijen D66, CDA... GBZ, PvdA, Sociaal Zandvoort en Veldwush... die vormen samen uh, het nieuwe college van de gemeente Zandvoort. Nou, we hopen dat ze ons, uh, onze gemeente... nou, onze gemeente, het is niet mijn gemeente... maar ja, ik spreek toch eventjes uh, in het algemeen onze gemeente... dat ze die goed gaan leiden. Niet met een lange ei, maar met een korte ei. Overigens, de gemeente Zandvoort wenst iedereen een gelukkig 2017. De horeca Zandvoort die mocht 31 december maar liefst open blijven... tot vijf uur s ochtends op de 1e januari. Ik hoop dat een hoop mensen daar volop van genoten hebben. Hier links van mij staat Dolly Tempierik. Volgens mij heb hij er erg van genoten. Nee, zegt ze, nee. Ze zat lekker thuis met oliebollen en appelflappen. Ik heb trouwens zelf, als, als, als Bloemendalen, moet je nagaan... ben ik speciaal aan Zandvoort gereden, luisteraars... om ja, je lekkere oliebollen en appelflappen hier te halen... op het plein met de ijsbaan. Want daar stond een kraam, een gebakkraam. Nou, uitstekende appelflappen en en olieboll, hoor. Ik zou die meneer die daarin staat geen oliebol willen noemen. En die mevrouw ook geen appelflappen. Die hebben erg hun best gedaan. Uh, dan kunt u wel even kijken. Ook nog vragen stellen aan Sociaal Zandvoort... over de waarschuwingsborden met betrekking tot herten. Uh, Sociaal Zandvoort die heeft vragen aan het college gesteld... over het plaatsen van die waarschuwingsborden rond de Sofiaweg. Nou, misschien hebben die herten wat met Sofia. Ik weet het niet. Mooie, mooie meid, hoor, die Sofia. Eens even kijken wat ik nog meer voor u heb. De gemeentelijke mededelingen over de oudejaarsnacht... zijn natuurlijk niet meer van toepassing... want de oudejaarsnacht is al gepasseerd. Eens even kijken hoor, er is een nieuwe website voor de gemeente Zandvoort. Met één druk op de knop lanceerde de burgemeester Niek Meijer... te midden van zijn ambtenaren de nieuwe website voor de gemeente Zandvoort. U kunt daar zelf getuige van zijn door te surfen naar www.zandvoort.nl... en dan komt u ook op die mooie nieuwe het site van de gemeente. Kunt u Al die berichten die ik nu al lees, kunt u er zelf nog eens even op uw gemak teruglezen... en nog meer uitgebreid als dat ik het nu doe. Want wie ben ik, ja. Installatie Berendsen als raadslid... Tijdens nee, de raadsvergadering werd de heer Berends geïnstalleerd als raadslid voor de fractie de oudere partij Zandvoort. En hij vervangt de heer B. De Vries. En we hopen dat meneer De Vries ons een LST steden toch gaat bezorgen. Toch, nee. Dolly? Schaat jij nog een beetje? Een oh, schaats. Dolly rijdt, Schrevesgaard, schaats. Steve. Even kijken, want nou zijn we eigenlijk aan het weer toe. Dan moet ik eens even kijken of ik nog wat weer voor u heb. Dan zou je zeggen, duift nou alweer. Ja, alweer. Zonnige periode. Vanmiddag is het behoorlijk zonnig. Ik kijk door het raam en ik ben daar getuige van. Ik zie inderdaad dat de zand wordt overspoelen. Maar in de kustgebieden helaas drijven ook enkele buien vanaf de Noordzee over. En het wordt ongeveer zo'n graad of drie in Limburg. En zes graden in Noord-Holland. De wind is noordelijk tot zwak. Het uh, is noordelijk zwak tot matig en bij zee kan het uh, allemaal vrij krachtig uitpakken. Van 2 tot 5 bovoor. Morgen en woensdag is het uh, wisselvallig weer. En vooral langs de noordkust staat er dan veel wind. Woensdag uh, mogelijk stormachtige wind. 8 bovoor. Windkracht 8, volgens mij betekent dat gewoon. Hè. Het is middags meestal zo rond uh, de 6 graden. En na morgen wordt het uh, tijdelijk uh, wat kouder weer. Uh, met vrijdagavond uh, mogelijk een kans op droge... Of natte sneeuw. Nou, die droge sneeuw die viel al in Limburg, zag ik. Andere de delen van het land lag al een aardig pakje sneeuw. Dus die hebben we ook kunnen genieten. Ik zeg het met, na, uh, met nadruk genieten, want ik geniet daarvan luisteraars. Dus ik weet niet hoe, uh, hoe het met u is. Heb jij je slee uit de schuur gehaald, Dolly? Of, uh? Ik stel er allemaal vragen. Maar... Oh, daar, kom, daar komt ze aan, daar komt ze aan. Ah, ja, hebt Hey, Gelukkig nieuwjaar allemaal, het mag nog, hè? <laughs> Hé hey Dolly, Ja, uh, ja nee, ik, ik glij altijd vanzelf, ook zonder slee. Oh. Ja, ik glij altijd alle kanten op. Ja. <laughs> ja. Hoe doe je ja ook, dat? ook vaak linksaf. Ja. <laughs> hoe, hoe, hoe doe je dat, Dolly? Oh, hoe doe je dat? Wat, wat uh, Glijmiddel? <laughs> nee, nee, gewoon puur natuur. Ja hoor. Ja, ja, ja. ja, ja. ja ik glibber zo weg. Ja, ja zonder slee. Ja. Oké. Okay. Ik ga boven aan de berg staan en ineens ben ik weer beneden. Ja. Dit is de story of my life, joh. Oké. Okay. Ja. Nou, uh, leuk dat je even komt binnenvallen. Ja, ja. Ik, uh, ik was onderweg in de auto en toen ja. hoorde ik uh, jullie stem op de radio. Ja. Ik denk, hé, hey, zijn jullie nou toch gekomen? Dan ja. ga ik toch even langs om een gelukkig nieuwjaar te wensen. Nou, het is mijn kansen ja, en, om nog even wat... Ja, ik had uh, mijn zoon Lierger natuurlijk hier. En ik dacht, ja, ja die, die, die zit ook maar bij die televisie te En nee, die vindt het gezellig in de studio, hè, ja, radio vindt, maken. Vindt, ja, toch? Die, ik zal hem even zijn ja. microfoon openzetten, want anders dan hoor je hem natuurlijk niet. Ja, ja de luisteraars heeft hij al vergeten. Wat was daar Ik wil nog goed nieuws voor jou. Oh, ja. oh om Rand van Zandvoort is ook nieuwjaarborrel op woensdagavond tot half acht. Ja, oh, klopt. Is het ja, ja, de nieuwjaarsborrel, de zesde. Ja, de zesde en jaar. ZFM is erbij, die gaat dat uitzenden. Dus als je wil, kan je thuis luisteren daarnaar. Ja, ja. oké. Okay. Wordt allemaal uitgezonden. De speech ja, ik van weet de burgemeester. meester. Hij staat ik moet de zesde, vrijdag de zesde, moet ik natuurlijk fotograferen in Bloemendaal. Daar heb je ook een nieuwjaarsreceptie. Anders was ik zeker ook even naar Zandvoort gekomen. Je kan niet op meerdere plaatsen tegelijk zijn. Ja, dat is nou weer jammer, Ja. Dat hebben we nou voor jou, Weet je, hij komt uit Charrel. We hebben het over jou. Ja. Jan Slachter, die komt, hè. Wie? Jan Slachter. Jan Slachter? Is dat zo? Ja, die komt ook gezegd. Ja, daar op Zandvoort. Ja, Nee, die komt nog oh, op een geit te slachten. Ja, Hij komt ah? nog op een geit te slachten, ja. <lacht> <lacht> ja, nee, ja slachten. Ja. Hey, we gaan eventjes, uh, Mrs. Gommers Draaien, van. Uh, Roch toch?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 Yeah Van uh, Simon Garfunkel, natuurlijk Mrs. Robinson... gaat over een vrouw die, uh, die heeft een dochter heeft. Uh, maar die vrouw raakt verliefd op, een, uh, op, op Dustin Hoffman, dat is dan de acteur. En, en dan, uh, ja, dan gaat Dustin Hoffman, in eerste instantie uh, maakt hij ook die vrouw het hof... maar dan ja, komt hij die dochter tegen huis. Ja, en dan slaat de boel om, dan valt hij helemaal op die dochter. Ken je die film The Graduate? Nou, het mooie is, ik heb nog niet zo lang geleden... maar ik sta me nu suf te praktiseren over de titel. Ja. Want er is een vervolgfilm opgemaakt en die is zo komisch. Oh, oké. Okay. Dat gaat over de kleindochter van Mrs. Robinson. Ja, ja. En uh, um, die komt in een situatie terecht... Mm -hmm. waarbij er dingen gebeuren die zij niet snapt. Ja. En dan gaat ze op onderzoek uit. Ja. En dan raakt zij dus verweven ja. met die... Uh, graduate, hè, met ja. die uh, uh, minnaar van haar oma. Oké. Okay. En uh, ook zij uh, valt voor zijn charmes. Ja. En dan gaan dus die twee films door elkaar lopen. Maar dat is zo verschrikkelijk leuk gedaan. Ja. Ik heb me bescheurd. Maar dus hof... Shirley MacLaine in de hoofdrol als oma, natuurlijk. Maar Dustin Hoffman leeft hij ook nog eigenlijk, of? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik heb die nog speelde, niet, die uh, speelde de, de mannelijke rol in de film. Ja, uh, die werd nu gespeeld uh, door. Uh, uh, oh, wat erg. Hele bekende speler. Hmm. Van uh, Dancers with Wolves. Hoe heet die ook alweer? Oeh, nee. Is ja, met die mooie blauwe ogen. Oké. Okay. Ja, nou ja, die, die speelt nu. die... Ik val weer op zijn uh, zuster. Ik val weer op zijn zuster. <laughs> Maar, maar het is een hele ja. leuke film. En ja, de, de, het eind van die film, de, de eerste film dan, die, dat imponeerde me zo. Dat, dat ja. die Dustin die, uh, Hoffman dan op een gegeven moment het, het kerkje binnenstormt. Waar die dochter van die vrouw, waar die dan verliefd op is geworden, met een ander dreigt te trouwen. En dan uh, schilt hij, nee, nee. En dan draait zij zich om en dan loopt ze weg bij het altaar... en dan laat ze de om staan. En dan gaat ze alsnog met die uh, Dustin Hoffman ervandoor. Ja, dat, dat komt ook in die, op, die, die, die, die opvolger, komt dat ook, dat verhaal terug. Ja, hoe komen we er dan bij? Oh, ik draai hem Mrs. Mrs. Robinson. Mrs. Robinson draaide ja, je, van ja. Van Rog van en toen zei ik van ja, het is eigenlijk van Simon ja. en Garfunkel. Ja. Nou, dan ga ik ook nog een gezellige plaat draaien van Simon en Garfunkel. Hier hoor, wat vind jij ervan? Ja. Ja. Gezellig, hè? Cecilia. Ja, oh, leuk. See Dit so, is uh, Paul Enka. best wel was dat van uh, Mr. Paul Enka. Nou moet ik als een gek uh, Danny Christian opzoeken voor zo'n Leroy. Want die heeft <lacht> natuurlijk weer, ja... Die uh, nummer over, over zelfmoord. Nou, dat kan haast niet van Danny Christian zijn. Ik moet eens dus even kijken wat er allemaal van die man... Ah, uh... oh, kijk, een hele hoop... Uh... Oh, dat is dan weer kerst. Dat hebben we al gehad, kerst. Dat gaan we ook niet doen. Leroy, je zet me wel voor blok, man. Ja. Danny Christian, wat wil je horen van Danny Christian dan? Uh, 60 jaar bestaan. 60 jaar bestaan? Ja. Uh, dat, dat lijkt me niet helemaal, uh, helemaal comme of zo. Uh, nee, ik denk niet dat dat, uh, dat dat nummer bestaat, 60 jaar bestaan. Ik denk dat het gewoon uh, een liedje is naar aanleiding van het 60 jaar bestaan. En die titel weet jij natuurlijk niet, of wel? Jazeker. Of oh, wel? Ja. Nou, ik denk het niet eigenlijk, maar goed. Uh, ik ga even een ander liedje. Ik ga zo uh, dat nummer voor je opzoeken. Ja. Maar anders zitten de luisteraars maar te wachten... en dan kunnen we ze niet aan. We gaan even uh, een mooi nummer van de Surges spelen eerst. En inmiddels heb ik ook Danny Christian uh, gevonden. Dankzij Dolly, want uh, die wees me erop dat Danny niet gespeeld moet worden... met D, A, N, N, Y. Uh, uh, maar Danny uh, wordt gespeeld. D, E, Nicolas Nicolas, Isaac Eduard. Danny met een E. Dus een heel andere Danny. En toen ik dat intoetste, uh, toen kwam het allemaal goed. Leroy, jij wil Rosa Moende horen. Ja, dat is een melodie. Ja, dat is een melodie. Ik weet er alles van. Ja. We gaan daarmee afsluiten, luisteraars. Want het is alweer zover. Ik kijk op mijn klok. Ja, bijna twee uur. Ja. Leroy, ik dank jou hartelijk voor je bedewerking. Uh, en Dolly, ik dank jou ook uh, voor, je, voor je inbreng. Want zonder jou hadden we Danny Christian niet gevonden. <lacht> Zo is het maar net. <lacht> um... Maar als je een man moet vinden, dat moet je gewoon bij mij. Ook. <lacht> Nou ja, als, als ik, als ik uh, moet even tegen luisteraars vertellen. Ja. Ik, ik moet opgenomen worden helaas, luisteraars. Niet, niet op de plaat, dat was maar waar, nee, in het ziekenhuis. Uh, voor een, een rugoperatie. En ik weet niet hoe lang ik eruit ben. Ik weet ook niet wanneer het gaat gebeuren. Het zou begin januari zijn dat ik bericht zou krijgen. Mocht ik er nou volgende week niet zijn, dan uh, moet u mij vergeven. Ga je dan met een andere uh, lunch doen, Dolly? Of, uh... Oh ja, maar, maar heb je al een uh, invaller? nog. <laughs> ze heeft toch geen... Nou ja, in ieder geval, maar Dolly kan het ook alleen. Ja, ze kan ook technieken, toch? Een, be een beetje. Is een be ja, een, is lang geleden. Oh, dan moeten we even weer opfrissen Maar ik, ik wilde daarmee zeggen, zolang ik nog... Uh, uh, uh, ja, nog mobiel ben... Uh, kom ik gewoon uh, natuurlijk de komende maandagen nog... Uh, gewoon, oh, gewoon, als, ja, gewoon als antwoord. Rosa Moende, we gaan eruit. Uh, Leroy, de uh, er komt Mooi yeah. oh. mooie kanallen. Ik ben schon seit Tagen verliebt in Rosamunde. Ik denk jede Stunde, sie muss es erfahren. Zeg ihre Lippen, mit dem frohen Lachen, möchte ich alles machen, um sie mal zu küssen. Maar bestimmt bestemd ik zu ihr. Gründe heb ich ja genug dafür. Ich trete einfach vor sie hin en sage wie. Ik verliebt, ik ben. Sagt sie dan nog nein, is mirs egal. Denn ik war's niet op een ander Mal. Ik neem sie einfach in den Arm. En sage ihr met mijn Charme.